Het is helder met lokaal een mistbank... ...verder flinke zonnige periode en droog... ...het wordt 10 of 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Television Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1... ...Amsterdam richting Amersfoort... ...bij Bunschoten 10 kilometer... ...en richting Amsterdam bij knooppunt Maardenberg, 4. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... ...bij Hoogmaarden, 4 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam... ...bij Oostzaan, 8 kilometer. A9... Ook maar richting Amstelveen bij Bad het Dorp, een file van 5 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht bij Woerden, 7 kilometer. En richting Den Haag voor Den Haag Malieveld, 5 kilometer. Na een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, bij Sliedrecht, 5 kilometer file. De rijstroken zijn wel weer vrij. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, bij Knoppen ter 3 drie kilometer.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 even na drie uur welkom bij het uur van Zandvoort op zondag. Op deze zonnige zondagmiddag. Wat is het toch al lekker weer, hè. Lekker op strand, genieten. En natuurlijk ook de radio aanzetten op CFM Zandvoort. Rick James was dat. En wat gaan we in uur 2 van dit programma allemaal doen, Albertjan? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Uh, tussen de muziek hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort... En we volgen voor u uiteraard de eredivisie met de klassieker Noord ajax die om half drie is gestart. Dus u krijgt straks van ons de tussenstanden, of de ruststanden, zoals u wilt. En natuurlijk veel heerlijke zomerse, ja, relaxte muziek, hè. Zo is het. Hier is Craig David, Walking Staking Away. At the door. Yeah, We zitten in de studio van CFM. En de zon schijnt lekker buiten. En iedereen is natuurlijk lekker naar het strand, toe, hè? A la playa. A la playa. A la playa. A la playa. Vamos a la playa. Rijgera bij CFM. Ja, we gaan eens even kijken naar de tussenstanden van de eerdere de wedstrijden die om half drie vanmiddag gestart zijn. Dan beginnen we deze keer met FC Groningen tegen FC Cambuur 0. 0. Ja, en dan gaan we naar de klassieker van vandaag. Hè? De voetbalklassieker Feyenoord tegen Ajax. Zojuist is er gescoord door Ajax. Ja. yippie wat... Maar Feyenoord had ook al gescoord. Dus op dit moment staat het 1 tegen 1. Was het in de 30e minuut Pelle die scoorde. In de 31e minuut scoorde Ajax weer tegen. Huh? Ja, Oké. Okay. Dat moet je ook niet doen tegen Ajax. Nee, nee, nee. Klopt. <laughs> klopt. Nou, we gaan door met de muziek zo op deze zonnige zondagmiddag. Hier is Eros Ramazzotti... Toch of niet? Nee, <grijgene> geen eer Nee, dat gaat even. Ik ga even wat anders doen, gewoon. Piketé. Lekkere zonnige muziek, uitgekozen door collega Daan Leffert. Text TV op kanaal 45. En de digitale kijker gaat naar kanaal 40. Is hier Dinant Voestof. van de Nederlanders op de Olympische Winterspelen in Sochi. De vijfde plek uh, all over in het uh, eindklasment. Een geweldig resultaat wat we nog nooit eerder hebben behaald. Jorden, Dinant Woestof en de Ordinary Lane of de Legendary Lane. Zo moet ik het zeggen. Zometeen over een tweetal platen, de Evenementagenda. En één van die twee platen is deze. Harry Klokkenstein en O.O. Den Haag. Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerbeek willen wonen.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 In het zuiderpark, de lange zee, een warme worst super, om om je heen. Lekker kankeren op Tiju de van der Burg, en die lange is van Vianney. Want bij elke lage bal, dat duikt die erkool, dus sta je vast overrijd. Oh, oh Haag, mooie stad, achter de deur De is weg.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 Een wervie halen en daarna dansen in de marathon. En afloop op het racewerk zijn plan. een kie gaan op De dag daarna een kaart op dus naar schrijven dingen. Lekker al pakken in de zon.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 Den Haag is door de jaren zo veranderd. Voor mij veel te vluchten. Dat nieuw Babylon moest dat is, dat trouwens eigenlijk dan wel zo nodig komen. Zo komt die oude waar op de ver van Dus net van nooit meer terugheen. Uh, Ouden haag, mooie stad achter de Denny. En dan vraag ik me toch af, Albert Jan, waarom er zoveel als haar genezen is in <laughs> als, als het daar zo geweldig is, He? He? vertel het mij. Ja, ik zou het niet weten. Nee, Jordano oh, Den Haag, de single van Harry Klokkenstein. Leuk om te horen bij de radio op de zondagmiddag. ZFM Zandvoort op zondag, bij je tot aan vijf uur vanmiddag. Ja, de tussenstand in de eredivisie nog steeds uh, niks veranderd. Het is uh, momenteel rust. Nee, alleen kan ik mededelen dat voor Ajax in de 45e minuut... Son heeft gescoord voor de gelijkmaker. Dus ze genieten in ieder geval van welverdiende rust. Zo ook FC Groningen en FC Kambuur. Momenteel nog een brilstand. Oké, okay, dat wat betreft de eredivisie. Zometeen gaan we naar de evenementen. Maar eerst onder meer deze van Pepsi en Shirley. Toch echt overal vandaan, hè, Albertje? De, de platen. al rond, o rond. Dank aan jou. Zo is het. We gingen back to the 80s bij Stadvoort op zondag met Pepsi en Shirley En Hardik Het is twee minuten over half vier. Laten we hem gaan doen: de evenementagenda. En terwijl de kinderen momenteel kindercarnaval spelen in Theater de Krocht, en dat duurt allemaal nog tot vijf uur. Het kindercarnaval in Theater de Krocht tot vijf uur nog. Dan gaan we, blijven we vandaag en dan gaan we naar uh, het wapen van Zandvoort. Want die heeft de, de maand maart uitgeroepen tot muziekmaand. En ze starten vandaag uh, vanmiddag met het mainstream jazz jazzcombo. Nou, uh... Uh, welke Zandvoort kent René, uh, Ger Groenendaal niet? Hij zal vandaag met zijn uh, trio aanwezig zijn vanaf vier uur... in het Wapen van Zandvoort tijdens uh, de maand maart. De muziekmaand in het Wapen van Zandvoort. Zo kunt u nog in de verloop van deze maand... de Blues Prairie Parlor verwachten en een live jazz met Adam Spoor. Maar kijk daarvoor even op de website van het Wapen van Zandvoort. Uh, gisteren we melden het al. Morgen is er een extra ingelast concert en wel van uh, jazz in Zandvoort. En dat begint allemaal morgenavond om half negen in Theater De Krocht. En daar is de speciale gast Howard Alden. En Howard Alden behoort tot de absolute top van de New Yorkse jazz scene. Kijk even op www.howardalden.com en u weet genoeg. Hij is op uitnodiging van gitarist Martin Oster... enkele dagen in Nederland en zonder enige aarzeling... is besloten om dit extra concert te organiseren met deze grootmeester. Een concert dat u als jazzliefhebber eigenlijk niet mag missen. De samenstelling morgenavond is Martin Oster op gitaar... Frits Landersberg op slagwerk en Erik Timmermans op bas... en natuurlijk Howard Alden op gitaar. Dan gaan we naar de dinsdag. Dan is het weer tijd voor Cinema Nostalgie. En uh, om 1 uur gaan de deuren uh, daarvan open. En om half twee wordt daar de film getoond. De klassieker mag ik wel zeggen. Vertigo om half twee morgen. Cinema Nostalgie in de Zandvoortse Bioscoop. Gaan we naar de woensdag en dan gaan we wederom naar de bioscoop... want dan is het tijd voor filmclub Simon van Kolm. En die presenteert weer een film uh, uh, op het Gasthuisplein in het theater. En meer informatie kunt u vinden op www.circusandvoort.nl. Dus woensdagavond om half acht is daar weer filmclub Simon van Kolm. Dan gaan we door naar de vrijdag. En dan is het weer tijd voor Jazzy Lounge Club. En dan hebben we het over Café Nuf aan de Haltestraat 25. De is gratis en het begint om 9 uur. Het begint al een aard, aardig populaire avond te worden voor alle jazzliefhebbers. Er wordt veel gejamd En van alles en nog wat, een heerlijke sfeer onder het genot van een hapje en een drankje. Lekkere Jazzy Lounge Club Café Nuf Haltestraat 25. Aanstaande vrijdag 7 maart. Gaan we naar 8 maart, dan is het weer tijd voor de Syntax Final 4. En dan heb ik het over het uh, circuitpark Zandvoort. Het racegeweld barst dan weer los op het circuit. 8 maart, Syntax Final 4. Dan gaan we naar 9 maart, dan is het weer tijd voor jazz in Zandvoort. De reguliere aanvang is dan weer om half drie op de zondagmiddag. En dan komt André Vrolijk op uh, Accordeon. Hij studeerde op 18-jarige leeftijd bij Koen van Orsau. de grootvader van pianist Jean-Louis van Dam... en studeerde in 1993 af aan de klassieke opleiding... van het Zweling Conservatorium. Speelde bij Molando en trad op het Metropolorkest en als solist bij als begeleidingsband van De Toppers. Een zeer veelzijdige muzikus dus. 9 maart, half 3, zondagmiddag, jazz in Zandvoort... André Vrolijk op Accordeon. Dan, we, dan gaan we even door naar de 15e maart. Dan hebben we het weer over de folklorevereniging De Wurf. En die spelen dan de voorstelling een zomerse dag aan zee. En dat is ook wederom in de krocht. Dan ook op de 15e hebben we de babbelwagenquiz. Hoe goed kunt u Zandvoort? Dat vindt alles plaats in Hotel Faber. En dat begint allemaal om 8 uur. Dus 15 maart babbelwagenquiz in Hotel Faber aanvang 8 uur. Tot zover. En wil je de evenementen nalezen? Dan ga je naar www.cfmsandvoort.nl. Of kijk ook eens op CFM TV, kanaal 40, digitaal of analoog, kanaal 45. Zie je 24 uur per dag de laatste nieuwtjes. En hoor je natuurlijk het geluid van CFM Zandvoort. Het lijkt wel zomer in Zandvoort. De zon schijnt lekker volop. En daar genieten we met z'n allen van. En nu is zonnige muziek ook op de radio. Hier is Goernes en La Camisa Negra.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 Jean -Jean mon ami, mon avenir, ma vie Pardonne-moi ce visage inexpressif Rempli de tristesse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 van Mettere Jims, en die heet Jean C. Ja, die Albert Young, die keek net even helemaal blij. Ja, ja. Waarom is dat? FC uh, Groningen heeft gescoord. Oh ja, tegen Zo, ja, Cambuur. Tegen Cambuur, en staat nu met 1-0 voor. Oké, okay, en dan uh, Feyenoord, uh, Ajax, daar is uh, verder niet meer gescoord, nog steeds een 1-1 tussenstand. Ja. En, uh, heb je toch tijd voor een berichtje? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ik wil nog even die oproep doen voor daarbij die molens, weet je wel? Mm -hmm. Want wethouder Belinda Göransson heeft onlangs de Zandvoortse politieke partijen opgeroepen samen op te trekken en actie te ondernemen tegen de plaatsing van windmolenparken vlak voor de kust van Zandvoort, Katwijk en Noordwijk. Niet alleen een plaatselijke actie, maar ook provinciaal en in Den Haag. CDA Zandvoort heeft gehoor gegeven aan de oproep van de wethouder en organiseert een avond over deze dreiging van onder andere het midden- en kleinbedrijf en inwoners. Het CDA heeft de Zandvoortse politieke partijen uitgenodigd om hun opvattingen, CQ-zienswijze en bijdragen, CQ-acties voor het voetlicht te brengen om de tijd te keren. Eveneens zijn de Zandvoortse en Bentveldse inwoners... en uh, actiegroepen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. En wel, op vrijdag 7 maart aanvang 8 uur... is iedereen van harte welkom in de krocht... om in discussie te gaan met gedeputeerde Jaabond Bond... van provincie Noord-Holland... Statenlid van provincie Zuid-Holland Ellen Verkoelen... en Zandvoortse wethouder Belinda Geuransson. Zij zullen de zienswijze van de provincies en de gemeenten toelichten. Dus vrijdag 7 maart om 8 uur in de krocht bent u van harte welkom om daarover mee te denken, CQ te praten. Dus doe lekker mee inderdaad, uh, aankomende vrijdag 7 maart... daar bij die molos, en daar zitten we natuurlijk met z'n allen niet op te wachten. Hè?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 En als dus ik dit soort muziek dan draai en hoor, dan word ik helemaal vrolijk op Nou en of. Zo, prachtig nummer. Je Curtis Staggers en I Wonder Why. Heb jij nog wat? Wat gaan we doen? Ja, wat te ha melden? Had ik wat? Had ik, ik wat? Weet, ik weet het niet. Ja, ik had wat. wat? Oké. Okay. Uh, we zijn toch een beetje in politieke sferen. Uh, binnenkort, uh, luisteraars, bent u natuurlijk allemaal weer van harte uitgenodigd... om op 19 maart te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, ZFM laat het ook niet ongemerkt voorbij gaan. We beginnen op 17 maart met het lijsttrekkersdebat live voor u op de radio uh, uit te zenden. Onze presentatoren Joop van Nes en Jaap Koper zullen een achter de présence geven... en de diverse lijsttrekkers uh, interviewen over wat hetgeen ons de komende vier jaar zal gaan bewegen... om eventueel op hun, hun, om onze stem op hun uit te brengen. Dat is dus 17 maart... In De Krocht, het uh, lijsttrekkersdebat. Het is uh, integraal uitgezonden op uw lokale zender. En natuurlijk de 19e maart, als u allen gestemd heeft, s'avonds uh, presenteren Ben Zonneveld en Henny van der Leden. Voor ZFM de uitslagen en de diverse reacties van de diverse lijsttrekkers met betrekking tot wellicht de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen en de uitslagen. Dus twee avonden geheel verzorgd live door CFM. Live vanuit de locatie De Krocht. En dan hoeft u niets te missen en kunt u alles meebeleven. En kunt u rustig achter uw radio, voor uw radio, blijven zitten. Dus nogmaals, 17 maart het lijsttrekkersdebat. En 19 maart de uitslagen en de diverse reacties van de lijsttrekkers daarop. CFM staat voor u klaar. En daar gaat nog wat aankomen, komen, maar daar zeggen we nog niet heel veel over. Nee, dat mag jij Maar het heeft te maken met het team van Goedemorgen, voor onze collega's. Ja, en de datum mag je wel vertellen. Ja, 15 maart. En wat gebeurt er dan? Nou, ja, dat zeggen we niet. Nee, nee, nee, nee. Dat maken de heren en dames van het team van Goedemorgen Zandvoort zelf bekend. Houd daarvoor de radio in de gaten op zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur. Tot zover, uur 2 alweer van Zandvoort op zondag. Zometeen zijn we er nog uiteraard 1 uur lang. Met onder meer het gedicht van de week: Het dier van de week. De eredivisie, de wedstrijd feyenoord ajax waar het momenteel 1-1 staat. NFC Groningen tegen SC Cambuur op dit moment 1 tegen 0. Dat straks in het derde en laatste uur van Zandvoort op zondag. Als laatste voor het nieuws weer van 4 uur. Komt ze eraan, hier is Alisson Moyer en All Cried Out.